Emma Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lofut de Feest, waar gaat het over? Lofut de Feest heeft een aantal kenmerken gaan even die kenmerken langs. Het is een oogstfeest, een inzamelingsfeest. Oogst, er staat heel duidelijk in de Bijbel beschreven, het gaat over de opbrengst van de dorstloer en de perskaart, dat moet binnen zijn voordat je een of kunt gaan vieren. Toch staat er heel duidelijk, ook beschreven, dat het op de helft van de zevende maand het of moet starten. Dus blijkbaar was het wel de gewoonte dat voor die datum alles binnen was. Dus de oogst was altijd al helemaal binnen. Het was niet zo dat het kon verschuiven. Met paas had je nog dat het de maand kon verschuiven als je niet de gelegenheid was geweest. Dat is met het niet zo. Het is altijd op de 15e van de zevende maand begint het loofhuttefeest. Een oogstfeest. Inzamelen staat er en daarvan de tiende brengen. Bij jaren. Het tweede is kwijtschelding. Schuldenvrij. Mensen die schulden hadden, die raakten dus in het zevende jaar een schulden kwijt. Wat een geweldige schuldregeling. Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. Elke zeven jaar kreeg je dus een kwijtschelding van leningen. Er werd gebeden om water, maar er werd ook water uitgegoten. Elk onderdeel ga ik eventjes ook straks langs. Hoor. Een verzoeningsfeest. De relatie werd hersteld op lofhuttefeest verzoening via de Hoogpriester, staten, staat er, maar ook voor de volken werd er verzoening gedaan reiniging en heiliging eigenlijk een soort gereed maken voor de bruid zou je zeggen kijk een bruiloft aan en dan doe je dat ook als je naar een bruiloft gaat zeker als je een bruidegom of bruid bent, die wil helemaal schoon zijn en je wil in je mooiste kleren wil je dat meemaken want het is natuurlijk een geweldig feest Elk lofhuttefeest reiniging en heiliging voorjaren het bruilisfeest van het lam staat er, zal ook op het lofhuttefeest plaatsvinden. En als laatste straf bij de heidenen bij het wegblijven bij het lofhuttefeest straks. Nou, we gaan elk punt gaan we even langs. Het oostfeest is de inzameling. We staat bij de Vindikus 23, waarin vers 33 het begint met we sprak tot Mozes. Ik vind het altijd zo'n geweldig mooie aanhef. Bij elk feest wordt er heel duidelijk gezegd, en Javed sprak tot Mozes, heel direct. Dat de enige met wie hij van aangezicht tot aangezicht sprak. Dat moet zo'n enorme indruk hebben gemaakt, ook bij Mozes, hè? dat God iedere keer naar hem toe kwam. En Mozes uitnodigde, kom nou eens die berg op, want ik wil met jou spreken. En hij sprak tot hem, direct. Spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de vijftiende dag van de zevende maand is het zeven dagen lang, loof voor Het is dus niet voor ons, het is fijn om feest te vieren, maar het is niet voor ons, het is voor Yahweh. Dat heeft hij heel duidelijk ingesteld, dus het is zijn feest en daar moeten wij dus gehoor aan geven. Het feest is dus niet ingesteld voor ons, maar het is echt heel duidelijk ingesteld voor hemzelf. En Wij vieren feest voor zijn aangezicht. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst, geen enkel dienstwerk mag u doen. Het is eigenlijk gewoon een Sabbat, waar je ook geen dienstwerk mag doen. Je mag gewoon uitrusten, maar je moet wel naar een heilige samenkomst komen. Dat staat er heel duidelijk bij. Dat is verplicht. Dat is niet mijn instelling, maar dat is Gods instelling. God wil dat. Dat je dus samen feest vieren voor zijn aangezicht. Dat we dat gezamenlijk doen. Niet ergens achteraf in je eigen huis. Zeven dagen lang moet u vuur offers brengen. Dus dat is elke dag moet je hem dus een offer brengen tijdens dat feest, elke dag staat er. Op de achtste dag, en dat vind ik dan zo mooi, hè? zeven dagen lang, op de achtste dag moet u weer een heilige samenkomst houden en Java een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst, u mag geen enkel dienstwerk doen. Er zijn dezelfde bepalingen bij een Sabbat, alleen er wordt wel gezegd je moet dus een extra offer brengen, een vuuroffer. En dat moet je dus elke dag doen heb ik voorheen ook eigenlijk nooit bij stilgestaan, eerlijk gezegd. Had ik gedacht van dat is de eerste dag en de achtste dag en ineens viel me dat op. Ik zei, hé, hey, dus Elke dag moet je dus hem een offer brengen, blijkbaar. Een vuuroffer, dat is een aangename geur voor jaren staat er. En dat bestond uit spijsoffer, plekoffer en een brandoffer. Nou, een spijsoffer, dat kan dus een graanoffer zijn, iets wat je gebakken hebt. Wat moet je er nou mee? Dat is eigenlijk de bedoeling wat we nu ook gedaan hebben, hè? Van je, je neemt dingen mee en je deelt dat met elkaar. Je eet voor zijn aangezicht eigenlijk. Hè? Een nou dat is dan wijn, maar we straks ook een wijntje opentrekken. En een brandoffer, ja dat wordt wat moeilijk, we kunnen geen brandoffers brengen, maar je kunt natuurlijk wel in plaats daarvan een geldelijk offer brengen als vervanging daarvan. Vers 37, Dit zijn de feestdagen van Jabe die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor Jabe aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en pleinoffers, al naar de gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Ik heb echt lopen zoeken, van waar staan die voorschriften nou voor elke dag? Die zeven dagen, dat je elke dag een offer brengt. Ik kan het niet vinden, het staat er niet. Waarschijnlijk dat de bijna het wel hebben. Ik heb het ook niet kunnen vinden trouwens. Ook op het internet met pluppen zoeken. Van wat zijn nou die voorschriften voor elke dag? Geen idee. En toch staat het er. Steeds. Er staan bij meerdere feesten. Echt op bepaalde dagen. En dan staat er ook vaak als uitleg achter. Van ja, dat zijn gewoon die zaken die voor die dag gelden. ja, Maar welke zaken zijn dat dan? Welke zaken zijn dat? Het staat er niet bij. Heel apart. Dus althans, ik kon het niet vinden. Dus als iemand het weet. Ik hou me aanbevolen. Naast de offers op de Sabbatten aan Yahweh. Naast uw geschenken. Naast uw gelofteoffers. En naast al uw vrijwillige gaven die u aan Yahweh geeft. Dus, nogmaals. De offers die je brengt op de feestdagen. die staan apart. Van de offers die je brengt op de Sabbatten. Naast de geschenken die je aan Yahweh kunt geven. Naast alle gelofteoffers. En gelofteoffers zijn dan. Als je dus graag iets wil. Dan kun je een gelofte geven aan Jave Van als dat en dat in vervulling gaat. Dan geef ik. Dan kun je er wat tegenover zetten. kun je heel voorzichtig mee zijn, denk ik. Het is een hele mooie, uh, hele mooie optie. Maar Jave houdt je aan je woord. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Dus dat is eigenlijk bedoel ik. Wat, met, wees voorzichtig met wat je zegt. Als je iets belooft. Dan gaat Jave even uit dat je ook doet wat je belooft. En dat is eigenlijk de opmerking. Dus beloof je wat, dan houdt hij je eraan. En doe je het niet, dan ga je dat merken. Dan heb je ook nog je vrijwillige gaven die ernaast staan. En alles, al die gaven, die geef je aan Jahwe. Vers 39, maar vanaf de 15 dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van Jahwe zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. Welke God krijgt het voor elkaar om echt acht dagen in die zeven dagen te persen? Dat vind ik dan zo mooi. Hè? want ja, Je moet wel zeven dagen vieren en op de eerste dag en de achte dag is een rustdag. Dus die achtste dag die hoort echt ook bij die zeven dagen. Die kun je niet loskoppelen. Je kunt niet zeggen van nou zei ze dat is dan, die hoort er niet bij. Nee, die hoort er wel heel duidelijk bij. Dus het is zeven dagen lang feest, een eerste en een achtste dag. Die vieren wij dan ook. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen, van beekwilligen nemen. En u moet ze zeven dagen lang voor het aangezicht van ik ja, om God verblijden. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dat noemen ze een Lulaf. Wij hebben die meegenomen. We gaan straks ook even de Lulaf zwaaien. Maar dit is dan een Lulaf. Daar hoort, daar hoort dan een eetroog bij. We hebben geen eetroog, maar we hebben citroenen. Die zijn iets kleiner, maar. Het gaat over een vrucht die heerlijk ruikt en die hou je in één hand en die zwaai je voor het aangezicht van Yahweh. Nou, zo ziet hij er dan officieel uit. Je kunt ze bestellen, ze zijn heel duur, want dan moeten dus ze kosher zijn, maar daar staat helemaal niet bij. Al die regels die ze gemaakt hebben om die Lulaf heen, die staan niet in de Bijbel. Nee, dus dan, we hebben gewoon gezocht naar de takken die hij opgedragen heeft. En dit zijn de takken, dit is een palm. Een palmboom die we gekocht hadden. En we hebben van de beekwilgen en nog wat andere loofbomen. Betekent dus, Rulaf, de wilgetak, die heeft geen smaak en heeft ook geen geur. Je kunt het proberen om daar, maar er zit geen geur aan. En dat staat voor degene die geen goede daden, maar ook geen kennis van de Torah hebben. Dus die eigenlijk niet studeren in de Torah, maar die ook eigenlijk geen goede daden doen. Het levert de eigenlijk maar gewoon op los. De merte, nou die zit hier dan niet bij, we hebben geen metten, maar wel een ander, een ander takje. Die heeft geur, maar geen smaak, staat er. Degene die kennis van de Torah hebben, maar ook weer geen goede daden doen. Dus die wel kennis hebben van de Torah, dus eigenlijk zouden we moeten weten wat Yahweh vraagt, maar het gewoon niet doen. Dan heb je de palmtak. En ik ga het niet proberen, maar ze zeggen dat die smaak heeft. Dat zal best. Geen geur. Degene die goede daden doen, maar geen kennis hebben van de Torah. Nou, die zijn er ook een hele hoop, hè? humanisten bijvoorbeeld. Die doen goede daden, hebben geen kennis van de Torah. Die doen het alleen maar uit menslievendheid. En dan de etrog. Dat is dan die vrucht. Die heeft geur en smaak. En dat zijn degenen die kennis van de Torah hebben en goede daden doen. Dus die echt zeg maar de dingen doen die Jar voorgeschreven heeft in zijn woord. En die dus ook dat graag uitvoeren. Ze worden samen in één hand genomen, zodat zij verzoening voor elkaar kunnen doen. En dat vind ik eigenlijk zo geweldig. En dat wordt ook zo uitgesproken in de synagogus. Dus al die mensen die daarvoor staan, voor dus die verschillende takken, en die vrucht, die worden toch samen in één hand genomen en krijg je de zegen mee. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Nee, we gaan niet zeggen van ons luisteren van ja, die man heeft niks met de Torah, dus die laat ik links liggen, die hoort er niet bij. Wij worden allemaal bij elkaar gebracht door jaren. En de bedoeling is dat wij ook proberen verzoening voor elkaar te doen. Dat is eigenlijk ook... Gehoor geven aan de hoge opdracht die hij geeft. Nou, wat doen ze dan? Er wordt mee gezwaaid of met de LULAF. Drie keer naar het oosten. We zegenen de volk in het oosten. En wie doet er mee? Laten we het dan even doen. Wie doet er mee? Dan doen we het gelijk. Nou, de bedoeling is, het oosten is daar zo. Dus wij wijzen eerst naar het oosten. En dan is de bedoeling is dat je van boven naar beneden zwaait. Drie keer zo. En dan zeggen we. We zegenen de volken in het oosten. Dus je spreekt echt een zegen uit over de volken in het oosten. We zegenen de volkeren in het oosten. Dan draaien we ons naar het zuiden. We zegenen de volken in het zuiden. We zegenen de volken in het westen. En we zegenen de volken in het noorden. En dan wordt het dus gezwaaid naar de hemel... We zegenen de hemel, want daar komt natuurlijk wel ook het water vandaan die onze vruchten vloeien, en dan naar de aarde, we zegenen de aarde waar alles uit voortkomt, inclusief haarzelf. Het is heel concreet. Het is een, een voorschrift wat jaren gegeven heeft in de Bijbel, en hun hebben daar dus hebben deze ceremonie bij verzonnen. Dit is ook heel mooi, hè? Dit wordt er vaak bij gezegd. Jaren is God. Hij heeft ons licht gebracht, vier feest en gaan met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. Verzoening doen bij het altaar. Geweldig hè? Dat is op Psalm 118, vers 27. En wat er steeds bijgezegd wordt: Lamanacha Elohim roshana Verlos ons om uw wil, onze God. En dan wordt ook vaak, zeggen dus rond de Bima, wordt dan dus gelopen met dus deze. En wordt dus die laatste zin wordt dan uitgesproken. Dus dan wordt er in een kring rondgelopen. Rond het woord eigenlijk, want de Torah gaat natuurlijk op de Bima. En dan om de Torah wordt dan een rondgang gedaan. Verlos ons om uw wil. Oh God. Geweldig. Vers 41. Dat feest van we moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Dus het is niet zo dat we dus dit jaar vieren. En dan volgend jaar over kunnen slaan of zo. Nee, het is een eeuwige verordening al onze generaties door. Nou, dat loopt nog steeds door, hè? de generaties zijn nog steeds niet gestopt. Er is nog steeds geen einde aan de jaartelling gekomen. Dus ja, we willen nog steeds dat wij doorgaan met zijn feesten vieren. Wij stappen gewoon in het vervolg, zeg maar. Zeven dagen moet u in loofhutten wonen. Alle ingezeten van Israël moeten in loofhutten wonen. Dat doen ze ook, ja. alle weten ik niet. Wel ontzettend veel. Hè. Ze kijken ook zelfs op de flats. Balkonnetjes, ze zijn allemaal omgebouwd in loofruten en daar wordt dan zeven dagen in gewoond. Ja, het weer hier is dan niet zo erg geweldig om dat hier ook te doen. Zeker niet als je dan eh, de bovenkant ook nog een beetje open moet houden. Dus wij doen het wel, eens, maar dan doen we eigenlijk alleen maar als het ja, een beetje lekker weer is. Dan eten we daarin, slapen we sowieso niet hè, in die Lofutten. Maar het is wel heel erg leuk, zodat de generaties na u weten. Dat ik de Israëlieten in Loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Het is een herdenking aan de tijd dat ze door de woestijn heen geleid werden. En dat ze dus toen ook in Loofhutten gewoond hebben. Ik ben Yahweh, uw God. Dus je moet in Loofhutten wonen. Hij geeft alle instructies voor. En de laatste zin daarbij zegt hij van waarom het allemaal is. Omdat ik Yahweh ben, uw God. Zo simpel is het gewoon. Daarom doe je dat gewoon. Daarom blijf je ook herdenken. Waarom? Omdat ik het ben geweest die jullie uit het land geleid heeft. Niemand anders. Java heeft dat gedaan. Geen ander persoon mag daar de eer voor krijgen. En hij wil dat het elk jaar opnieuw dat hem de lof en de dank gebracht wordt voor wat hij toen gedaan heeft. Geldt dat nou voor ons ook? Ja, wij zijn ook uit Egypte geleid. Wij zijn uit het huis van de zonde, van de slavernij geleid. Door het geloof in Yeshua. En dat is ook Hij die dat voor gezorgd heeft. Jawe heeft dat gedaan. Jawe is onze verlosser. Yahweh is onze koning, onze God. En daarom moeten we ook elk jaar daaraan gedenken. Het is een gedenkfeest, Gedenk aan de uittocht uit Egypte. En woon in Lofoten. Deuteronomie 16 van 16. Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u. Verschijnen voor het aangezicht van Jabe, Uw God op de plaats die hij zal uitkiezen. Ik wil niet zeggen dat er dan ook geen vrouwen bij mogen zijn, maar voor de mannen is het dus een opdracht. Voor vrouwen kan natuurlijk allerlei situaties zijn waardoor ze verhinderd zijn, ze kunnen zwanger zijn, ze kunnen een kind hebben, die zal het zijn. Nee, zijn, er zijn allerlei situaties. Dat geldt niet voor mannen, mannen moeten gewoon voor het aangezicht van jaren verschijnen op de plaats die hij zal uitkiezen, op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttefeest. Men mag echter niet met lege handen voor hem verschijnen. Daar heeft hij een feestelijke hekel aan. Dus hij wil ontzettend graag dat je feest komt vieren met hem, maar kom dan niet met lege handen. Dat is eigenlijk net hetzelfde van een Bruiloft. Als je natuurlijk gevraagd wordt om aanwezig te zijn een Bruiloft, is het een beetje raar als je daar met lege handen aan komt zetten. Hè? Ja, sorry, sorry, maar uh, volgende keer beter. Hè? Ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van Jaber uw God die Hij u gegeven heeft. Dus dat kan ook niemand bepalen, alleen jezelf. Alleen jij zelf kunt bepalen, moest luisteren, van ik vind dit overeenkomen de zegen die hij mij gegeven heeft. Ik heb dat één keer, één keer uitgetest, moet ik zeggen. We zaten we nog in de grift in de gemeente. En toen hadden we ja, geen feest, maar eh, dankdag. En ik dacht, hoe, hoe werkt dat nou, hè? Hoe, hoe, hoe werkt God nou, hè, met zoiets, hè? Ja. Dus dan, weet je wat, ik vouw een aantal briefjes op. Verschillende, van verschillende baarden in mijn zak. Door elkaar geheuzeld. Ik ben benieuwd, hij pakt er gewoon eentje, ik kan niet zien wat het is. Ik zie pas thuis wat ik weggegeven heb. Ik had het van tevoren opgeschreven wat ik is. En tot mijn grote verbazing was het de grootste bedrag. <lacht> de tweede is kwijtschelding, is schuldenvrij. Nou, dat kennen wij niet, hè. Wij kennen zoiets niet. Maar God wel. In Deuteronomie 15, vers 1, na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen. Er wordt heel vaak gezegd, dat is pas in het vijftigste jaar. Nee, dat is elke zeven jaar. Elke zeven jaar. Dit nu is de, wat de kwijtschelding inhoudt. Iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broer geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor jaren. Heftig, hè? Dus jij leent iemand wat geld. Bijvoorbeeld en hij betaalt natuurlijk gewoon regelmatig, is het de bedoeling althans, dat hij dus daarvan terugbetaalt. Maar is het het zevende jaar, dan moet jij dus zeggen, ja sorry, nou is het van jou. Ik mag niks meer terugvragen. Ik heb dat eventjes als voorbeeld. Ze hebben het het eerste jaar bijvoorbeeld, dan leen je iemand 70.000 euro en dan moet hij elk jaar 10.000 euro terugbetalen. Maar ja, betaalt hij nog helemaal niks terug. Je gaat er wel achteraan natuurlijk, dan is dat me wel logisch. Maar in principe is dus na nou, het zevende jaar is gewoon nul. is gewoon weg. Nou, de wet rekening mee gehouden hoor, in Israël. Het is niet zo, het ging bijvoorbeeld als jij dus je land verpachtte of verhuurde of je huis of wat ook had een bepaalde waarde, hoe dichter het zat tegen dus het zevende jaar, hoe lager de wet geleend. Daar werd wel rekening mee gehouden. Het is niet zo dat, uh, dat je dus het zeven, uh, tegen het zevende jaar zijfers moest uitstellen van ik leen 70.000. Ja, je had eigenlijk geen, geen kans meer om dat terug te betalen. Ook de opbrengsten van het land waren eigenlijk gerelateerd aan het bedrag wat dan eigenlijk betaald werd. Dus hoe minder jaar er overbleef, hoe minder huur je betaalde. Van een buitenlander, nou, dat zou je nu eens moeten instellen. Ze hebben pas geleden toen die wet aangenomen dat in Israël, dat de Joodse staat is. Daar staat al heel de wereld, met name de Arabische wereld, van op de achterste benen. Terwijl heel de Arabische wereld, dat is gewoon de Arabische wereld. Je krijgt het niet voor elkaar om te zeggen, hoe slaat van ervan, uh, als je daar als Christen gaat wonen, ik heb net zoveel rechten als een, uh, als een moslim. Nee, je hebt geen rechten. Als buitenlander in een islamitische staat heb je geen enkele rechten. Niks. Nada. En dat systeem, dat is niet eens zo ingesteld hoor, in Israël, maar dat wordt wel verteld. Ze hebben gezegd het is een Joodse staat nou, laat staan dat ze zouden zeggen: Jongens, luisteren. Wij gaan instellen dat we alleen maar betaling eisen van een buitenlander. Maar dat er bij uw broeders dat wordt kwijtgescholden. Dus dat er twee verschillende wetten zijn. En dat is eigenlijk wat wel wat in de Bijbel staat. Als het over een buitenlander gaat, dan loopt het gewoon door. Die heeft dus niks te maken met die regeling van die zeven jaar. Die moet gewoon alles terugbetalen, alleen bij uw broeders moet je het kwijtschelden. Overigens, zegt Yahweh erbij, er hoeft helemaal geen armen te zijn. Want Yahweh zal u overvloedig zegenen in het land dat hij, Yahweh uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen. Dus als je doet wat hij vraagt, als je er houdt aan zijn Torah, dan zijn er helemaal geen armen. Dan hoort dat nu eens. Dus dat hele, is dat hele begrip van die zeven jaar Kwijtschelden, ja, dat is nergens voor nodig, want er zijn gewoon geen armen. Dus niemand leent. Al zien de mensen de stem van Jabe, door God nauwgezet gehoorzaamd. Door al deze geboden, die ik het hele gebied nauwlettend in acht neem. Dus Jabe heeft eigenlijk de oplossing, en hij heeft erbij gezegd: staat ze, dus ik wil gewoon dat je houdt aan dat hele rijtje geboden. En dan zijn er geen armen. Dan word je gezegend. En dan is eigenlijk heel de toestand van het kwijtschelden, dat gaat dan niet in vervulling, want die mensen zijn er gewoon niet. Want jullie houden je toch aan mijn geboden. dus Het is eigenlijk een soort oplossing in geval de mensen afwijken van zijn toren. Dus God heeft overal aan gedacht, zou ik zeggen. Vers 6. Wanneer Javik uw God u gezegend heeft, zoals Hij tot u gesproken heeft, dan zult u aan vele volken leningen verstekken. Maar zelf zult u niets hoeven te lenen. En u zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Nou, dat is eigenlijk zeg maar, het ultieme gebeuren als ze zich precies aan de wet houden, als ze de Torah volledig houden, dan hoeven ze zelf geen leningen te vragen, ze hoeven van niemand wat te lenen, maar ze kunnen wel ontzettend veel uitlenen omdat ze enorm gezegend worden en dan zullen ze ook door die leningen eigenlijk heersen over volkeren. Maar als er onder uren arme zal zijn, iemand uit uw broeders binnen een van die poorten in uw land dat Javu God u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Dus in het geval, doordat er dus niet aan de Torah voldaan werd en er toch armen ontstaan zijn, dan moet je die dus helpen. Dus als iemand dan zeg maar dus een beroep doet op jou, mag je niet zeggen, nee sorry, sorry ik ga je niet helpen, dat doe ik niet. Daar is God het niet mee eens. Integendeel, zegt hij, u moet uw handen wijd voor hem open doen en hem overvloedig lenen. Genoeg voor wat hem ontbreekt. Dat is heftig, hè? Zeker als je dat zeg maar, naar ons zou overzetten. Dat is bijna niet te doen, hè? Van hoe moet je nou iemand zoveel geven? Zeker als je kijkt van wat uh, het leven hier kost in Nederland, is dat natuurlijk een hele, ja, een gigantisch grote opdracht. Wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt dat het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderbij nou komt, waardoor u uw broeder die armes niets gunt en hem niets geeft en hij over u tot jaar weer roept en er zonde in u is. En dit snap je wel hè. Ja, dus als het tegen het zevende jaar is en er komt iemand wat lenen en zegt hij, ja, hoor eens even. Uh, ja, volgend jaar bijvoorbeeld is het het zevende jaar, moet ik moet alles kwijtschelden. Dus het is ook niet zo dat die lening zeven jaar loopt. Nee, die, die zeven jaar die zijn vastgesteld, dus die lopen gewoon door. Dus ook al leen ze op het zesde jaar iets, dan moet het toch op het zevende jaar moet het kwijtgescholden worden, want die cyclus heb je dus. En Ja, wie die zegt, ook al komt hij dus in het zesde jaar, haal dat niet in je hoofd op, om dan toch te zeggen van ik leen hem niks, want ja, dan ben ik dus alles kwijt volgend jaar. U moet hem overvloedig geven, zegt Java. en laat uw hart niet verdrietig zijn als u het hem geeft, want vanwege deze zaak zal Java uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Nou, dat is een hele grote opdracht, denk ik. Heftig. Zeker ook omdat iets waar je een soort ontsnappingsmogelijkheid, die heeft hij al dichtgetimmerd. God heeft al tevoren al die ontsnappingsmogelijkheid dichtgetimmerd en gezegd, moet luisteren. Van, Ik snap dat dat in je hart op zou komen, maar je mag er geen gehoor aan geven. Dat wil ik niet. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken, zegt Jare. Daarom gebied ik u. U moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de armen in uw land. Als uw broeder een Hebreeuwse man of een Hebreeuwse vrouw aan u verkocht is, dan zal hij u zes jaar dienen, maar in het zevende jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. Ook bizar hè, dat dat dus kan... En dat het belangrijk was, dat je dus gewoon iemand kon kopen. Zelfs in de Bijbel. Dus dat je een broeder of een zuster gewoon voor geld koopt. En in moet zes jaar dienen, en het zevende jaar moet hij dus vrijgelaten worden. En mag hij dus vrij heen gaan. En als je hem vrij laat gaan, dan mag je hem niet met lege handen wegsturen. Dus dan moet hij ook nog eens een keer voorzien worden met leeftocht en noem maar op. Je moet hem overvoedig geven van uw kleinveen, uw dorstel, uw perskuip. Van dat waarmee Yahweh uw God u gezegend heeft, moet u hem geven. Dus je mag hem niet met lege handen laten vertrekken. En waarom? Omdat je moet bedenken dat u ook in slaap bent geweest in het land Egypte. En dat jaren uw God u verlost heeft. Daarom gebied ik u hele deze zaak. Dus je wordt steeds teruggewezen na wat je is overkomen in Egypte. En dat je slaaf slaap bent geweest dat God je vrijgemaakt heeft en dat je daarom dus allerlei dingen moet doen die reflecteren ah, wat Java heeft gedaan aan jou. Maar het moet zo zijn, als Hij tegen u zegt, ik wil niet bij u weggaan, omdat Hij u en uw gezin lief heeft, omdat Hij het goed bij u heeft, dan komt u voor dat iemand zo verknocht raakt aan het gezin, dat hij zegt, ja ik wil helemaal niet weg, ik heb helemaal een gezin, ik, ben, ik word hier goed verzorgd, ik heb het goed aan mijn zin, ik woon hier prettig, dat kan maar dan moet je een speciale handeling verrichten, een beetje akelig, hè? je moet dus een priem nemen en dan moet hij dus met zijn oor bij de deurposten staan en dan wordt dus met een priem, wordt dus zijn oor doorboord en ook de deurpost. dat is echt zeg maar, dus, nou ja, een beetje een bloedige toestand. En dan zal hij voor altijd jouw slaaf zijn, voor altijd, en dan moet je ook bij een slavin die dat dan wil. En laat het niet moedig zijn in uw ogen als u hem vrij van u laat weggaan. En dit vind ik een hele mooie zin, want daar heeft u zes jaar dubbel zoveel opgeleverd als een dagloner. Apart, hè? Dus jouw broeder of je zuster die dus veel gewerkt heeft, die heeft dubbel zoveel opgeleverd als een dagloner. En dan zal Yahweh, dus als hij dus die man vrijlaat, u zegenen in alles wat u doet. Het derde punt was bidden voor water, uitgieten van water. Dat staat in Johannes 7. En op de laatste dag, zijn we de grote dag van het feest, hè, dat is eigenlijk de achtste dag, stond Yeshua op en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Dat was dus ook de dag dat het water werd uitgegoten. Hè. Dus de hoge priester die het water halen, en die goot dat uit. En ik denk dat Yeshua erbij stond. En tijdens de ceremonie dat het water uitgegoten werd, heeft hij dit geroepen, die in mijn geloof, gelijk de schrift, zegt stromen van levend water zullen... Uit zijn buik vloeien. En dat heeft natuurlijk te maken met de Heilige Geest. De geest die ontvangen zouden, die in hem geloven, op de Heilige Geest was er nog niet, aangezien Yeshua nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de scharen, deze reden horende zeiden: Deze is waar de profeet. Nou, de profeet, dat was natuurlijk Elia hè, die gestuurd was. Dus dat zagen ze verkeerd, maar er waren anderen die zeiden: Deze is de messias. Dus er waren toch een aantal die in ieder geval. ...in de gaten hadden. Want dat kan eigenlijk alleen maar de Messias zeggen. Daar komt gelijk weer commentaar op het, De rest van het vers. Dan zijn er mensen die zeggen dat dat kan helemaal niet... ...want hij komt op de verkeerde plek en zo. Maar goed, ik vond dit wel mooi eigenlijk... ...om uh, dit punt hiermee af te sluiten. Vierde de verzoening... ...de relatie herstelt. Isaiah 33... ...aan Schouw Sion, de stad van onze samenkomsten... uw ogen zullen Jeruzalem zien... ...een veilige woonplaats, een tent die niet afgewoken zal worden waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden. Want Javah zal daar in zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal er varen, geen statuschip schip zal er passeren. Javah is immers onze rechter, Javah is onze wetgever, Javah is onze koning. Hij zal ons verlossen. De touwen hangen slap. Ze houden hun mast niet van zijn plaats, Ze spannen het zeil niet uit. Dan wordt een rijke buit verdeeld, zelfs verlanden, roven buit. Geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het voort dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Mooi hè? Dat dus die vergeving van ongerechtigheid resulteert in geen ziekte meer. Dus daar zit die koppeling tussen. Reiniging en heiliging, het bruiloftstreet, omdat we dan deze belofte hebben... Er staat in 2 Korintjes 7 vers 1. Geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling, van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. En Colossense 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is... dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan noemt u een rijtje op waar je eigenlijk ver van moet houden. De ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Heftig, hè? Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzaam. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Zij dus zijn noemt een hele rij op, hè? dus ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal. Dat zijn dingen die horen niet thuis als je een kind van God bent. Die moet je afleggen. Dus dat is een proces. Ligt die tegen elkaar, aangezien je de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Net alsof je een jas uittrekt. Zo doe je ook eigenlijk, zegt Paulus, trek je dus deze dingen uit. En doe je dat gewoon niet meer. En wat doe je dan? Dan trek je een nieuwe mens aan. Je trekt eigenlijk een nieuwe jas aan, die vernieuwd wordt tot kennis over een beeld van hem, die hem geschapen heeft. Je wil eigenlijk terug naar het beeld van wat God in de schepping gebracht had bij Adam en Eva, de nieuwe mens. Daarbij is niet Griek en Jood van belang besneden of onbesneden, barbaar en schiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allem. Kleed u zich dan als uitverkoener van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en verduld. Wij zijn opgevoed in een hele strenge reformatorische kerk. En dan werd dat kleden heel deftig genoemd. Dan moet het dan in het zwart zijn. Dan moet je eigenlijk altijd in het zwart. Maar dat staat er niet. Er staat: je moet je kleden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Je moet eigenlijk laten zien aan de vruchten van je leven dat je met hem wandelt. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Ja, als dit er niet is, dan kun je al die andere dingen wel proberen, maar dan gaat het gewoon niet lukken. Want als je de liefde niet hebt, dan lukt dat gewoon niet. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent en wees dankbaar moeilijk hè? onder alle omstandigheden dankbaar te zijn ik hoorde een keer van een zendeling die werkte in afrika en die uh, was onderweg naar zijn, uh, zijn post in zijn autootje en die wordt dus aangereden heel zijn auto uh, in de kruis dus die komt behoorlijk zagrijnig komt hij dus op die post die stapt binnen en er waren dus al wat bloeders aanwezig van die plaatselijke gemeente daar zo. En een van die broeders zegt van uh, Ah, goedemorgen, prijs Heer. Hij zei, uh, waarom kijk je zo bedrukt? Ja, hij zei, ik zet mijn auto in elkaar gereden. Hij zei, heb je de Heer al geprijsd? Nee, zei ik niet, heb ik helemaal uh, niet zo'n behoefte aan. Zei hij, van mijn auto's. Nee, hij zei, je moet beginnen met de Heer prijzen, Maakt niet uit wat er gebeurt. Ze ik krijg je auto in elkaar zet en zei, prij hem ervoor. Hij zei, misschien geeft het weer andere mogelijkheden. Maar hij deed het. En het verpanten was, dat het dus binnen het keer stond in een andere auto. Dus ja, dat zijn toch weer van die lessen. In eerste instantie ben je niet geneigd om daar God voor te danken en te loven en te prijzen van Heer. Dank u wel dat ik ben aangereden. Maar je weet niet wat hij voor plan is. Je weet niet wat erachter zit. Je weet soms helemaal niet wat zijn invulling van je leven is. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen. ...lofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de heren met dank in uw hart. Nou, dat proberen we dan vandaag ook te doen, hè. Dit is ook mooi, hè. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. En er staat, juist, er staat niet bij van... ...hé, uh, hey, uh, ga eens even de keer, maar... ...dan moet je dus bijna met, uh, met zingen doen. Op de een of andere manier. En alles wat hij doet, met woorden of met daden... Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Dus alles wat je doet, moet vervuld zijn, moet eigenlijk zijn van Yeshua. En terwijl dat zo is, moet je God en de Vader danken. En dan dank je Hem ook weer door Yeshua. Dus er zit eigenlijk helemaal niks van jezelf bij. Alles wat je doet, alles wat je... Dankt, alles gaat door hem. Het brouwenvis van het lam. Matthäus 21, vers 4. Dit alles nu is geschied, omdat vervuld wordt. hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: zegt de dochter Sion, zie, uw koning komt tot u. Zachtmoedig en gezeten op een ezelin. en een veulen, zijnde een jong van een jukdragende ezelin. En de discipelen heen gegaan zijnde. en gedaan hebben de gelijk Yeshua hen bevolen had. brachten de ezelin en het veulen. En legden hun klederen erop en zetten hem erop. Dus Yeshua werd erop gezet. Eerst werden al die klederen erop gelegd. En Yeshua werd op die ezeliel gezet. En de meeste scharen spreiden hun klederen op de weg. Die werden gewoon op de weg gelegd en daar werd dan gewoon overheen gereden. En anderen hielden takken van de bomen en spreidden ze op de weg. Nou, dat klinkt bekend, hè? Takken van de bomen. En de scharen die voorgingen en volgden riepen, zeggende: Hosanna, de zoon van David, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hoogste hemelen. Nou, dat is ook een klein stukje van datzelfde gebed wat uitgesproken werd. als ze met die Lulafs rondlopen. En toen hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd. zeggende: Wie is deze? De mensen gingen zich afvragen: Van wie is dat dan? En de scharen zeiden: Deze is Yeshua, de profeet van Nazareth in Galilea. Steeds weer met de profeet. Dus hij kreeg niet de erkenning van dat is de messias waar we al zo lang op zitten te wachten. En ik hoorde een stem als van een grote schare uit de Openbaring 19, vers 6. En als de stem van vele wateren en als de stem van sterke donderslagen zeggende: Halleluja! Want ja, de Almachtige God heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lands is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Heeft zichzelf helemaal gereed gemaakt voor de bruiloft. Is gereed om getrouwd te worden. En haar is gegeven dat zij bekleed wordt met rijn en blinkend lijnwater. Want dit fijn lijnwater zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Geweldig hè, dat moet toch iets heel bijzonders zijn. Dus hoe meer... Rechtvaardig maakt we de heilige er zijn, hoe blinkender, hoe fijner dat lijnwaard zal zijn. En hij zei tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zei dat tot mij, deze zijn de waarachtige woorden gods. Dus niet zomaar woorden, het is iets wat God zelf uitgesproken heeft. En ik viel neer voor zijn voeten om hem te aanbidden en hij zei tot mij, zie dat gij dat niet doet, ik ben een mededienstknecht. En van die broederen die het getuigenis van Yeshua hebben aanbidt God. En dat is ook de enige opdracht die wij gekregen hebben. Want het getuigenis van Yeshua is de geest der profetie. Dus alle profeten hebben gesproken eigenlijk in de geest van Yeshua. Straf voor de heidenen bij het wegblijven van het lofvertefeest, Zachariah 14 vers 16, het zal geschieden dat al de overgebleven alle heidevolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt ...van jaar tot jaar zullen we opgaan om zich neer te buigen voor de koning, jaren van de legermachten, en om het lofhuttefeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, jaren van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren waarop geen regen is gevallen niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee jaren de heidevolken zal treffen... Die niet zullen optrekken om het lofhuttefeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte. En de straf voor de zonde van alle heidevolken. Die niet zullen opgaan om het lofhuttefeest te vieren. Dus ze zullen echt allemaal in een hongersnood terechtkomen. Ze worden gedwongen, zou je zeggen. Om het lofhuttefeest te komen vieren in Israël. Nou, dat is waar we naar uitkijken. Om samen met heel de wereld. Het grote lofhuttefeest te vieren voor het aangezicht. Fijne, amen, amen.